Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend, Beals Co. Want dat lijn is nogal slecht, zeg. Ik, ik hoor je nauwelijks. Ja, ik versta dan dat je een bijzondere zware kater hebt. En dat je zo goed als verdoofd bent. En dat je mij nu vraagt wat je moet doen. Wat? Ja, de lijn is erg slecht, ja. Wat ik je aanraad, ja. Nou, uh, weet je wat een hele goede remedie is? Ik noem dat altijd een uitlaten. De kater uitlaten, dus. Ja. En dan bedoel ik een eind gaan lopen met hem. Het bos in en dan de stille paadjes opzoeken hè? en een beetje genieten. En dan naar huis en een bad nemen en je stevig droog wrijven. En dan hup, een uurtje onder de wol. Heb je dat? Zeg, ben je nou opeens ja, ja, ja, ja, ja, dat zei ik. Beetje genieten op de stille paadjes, ja. In bad, ja. Hup, onder de wol, ja, ja. Maar waarom word je daar nou zo neidig om? Hem, ja, wat ellendig nou. Nee, nee, nee. Ik verstond dat je zo goed als verdoofd was door een zware kater. Ja. Oh, oh, wacht even. Je bent zo goed als verloofd met een fraaie pater. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dan neem ik alles terug, hoor. Van dat bos en dat bad en zo, zeg. Ja, dat wordt dan toch zo'n ontzettende mijl op zeven meteen, hè? Wat? Ja, nee. Nou. Nou, nou nou kan ik je helemaal niet meer verstaan Mia Nou krijg je maar neer hoor Dag kind Jawel kom kom Beetje dik gaan zitten doen van ik en mijn pater Origineel hoor Alsof de leukste exemplaren er niet al lang uit zijn Nou kom Genant genant hoor genant Goedemorgen Morgen meneer Biels Wat zei u? He, ik, ik, ik zei niks Ik pas wel op zeg Ik praat daar niet over Je zou de naam krijgen zeg Nee nee nee Dat zijn van die dingen Waar je maar liever je mond over houdt Ja ja, wat ja? Wat ja? Je weet niet eens wat het over gaat met je ja? Nou, nee dan. Nee, zo zo, nee. <tie> e, e, e, e, heb jij het er wel eens meegemaakt met je nee? Wat? Zo'n zo keuring. Ach, ben je gekeurd? Ja, het gaat een beetje zitten loeien, zeg. <tie> Meneer Biels is gekeurd, jongens. Ja, doen we nog genoegen te helen, ik heb een zaak, ja. Oh, was het een huwelijkskeuring? Zo, zo, wat? Nou, zo'n huwelijkskeuring. Nou, je doet ook zo voorzichtig, zeg zo'n zo keuring voor het huwelijk. Huwelijkskeuring. Dat wordt zeer veel gedaan hoor. Het is niet mogelijk, hè. Een keuring voor het huwelijk, zeg. Waarom ook niet? Eén stap verder in de leerplichtige bruidegom zit op de sekscursus te blokken voor zijn diploma beëdigd bamboezeur, of het vaardigheidsdiploma losbol B. Ja, u bent er maar net door met uw vijfje voor ware kennis, meneer de Wit. <grijg> Ze moeten het toch niet te gek maken? We hadden het eigenlijk over. U was gekeurd? Oh ja, ja, S -s -s -s houd onder ons, zeg. Hè. Ik loop er niet mee te koop. Zo'n glansnummer vind ik het niet. Ja, ja, ik werd even gekeurd, zeg. <grijg> maar dat is een beschamende toestand, wist je dat? Nou, ik... Ja, als man bedoel ik, hè. als man zijnde. Als vrouw, nou ja. Alleen als zo'n zinnetje als uh, kleed u zich maar even uit... Ja, ja, als vrouw, Allah. Maar stel je die bijvoorbeeld voor, zeg, als man. Nou, ik zie het verschil niet. Nee. Tussen een uitgeklede vrouw en een uitgeklede man. Dat is een enorm verschil, hoor. Dat zijn twee werelden. Kleed u zich maar even uit. Als vrouw huppakee, nietwaar? Maar als man ontzettend, zeg, rampen. Wat een raar idee, zeg. Ja. Waarom zou dat nou voor een vrouw anders zijn? <laughs> Waarom? Dat alle machten... On... De... Goed. Nou ja, dat voel ik zo aan, bedoel ik dan. Hè? Dat ligt in de lijn. Maar voor een vent, voor een vent is het een crime, hè? tegen natuurlijk, in strijd met. Nou ja, dat zal wel. Ja, ja. alsof het dan niet erg genoeg is dat de dokter zelf een kerel is, zeg. Dan heb je dus al iets van, waar beginnen we aan, niet? Alsof daar niet al te veel aandacht aan besteed wordt in de publiciteitsmedia. Daar staat dan staat er nog zo'n hooghippe juf bij. Ja. Meneer, ze dure assistenten, witte jas en al, een dame om indruk te maken. Ja. Hoe medisch gescholden ze wel is, ja. Maar mijn naam gaat driemaal vermind de kaartenbak in onder de letter V. En als ik daar dan iets van zeg, dan krijg ik nog een grote geverfde bek toe, zeg. Nou, zeg, die meisjes hebben over het algemeen anders een heel niet geringe opleiding hoor. Ja, ja, een keer als katten geven zeker. Ik was nog niet binnen, zeg op brutaal weg. Oh, u bent die keuring zeker. Tegen een mens, een, een, een zakenman notabene. U bent die keuring zeker. Dus ik meteen van, uh, nee, nee, ik ben de man van het gas. <lacht> Ja, dat is toch redelijk geestig, nietwaar? Maar daar had ze nog nooit van gehoord. Van iemand die liever de man van het gas is dan van de keuring. Of ik dat haar beledigde onschuld dan als wilde uitleggen. Nou ja, dat had ik het wel gezien hoor. Dus ik zeg, vrouw, toevallig ben ik een Wiels en geen keuring. En doet u mij nou even een genoegen en dient u mij even aan bij Ludo. Lu, wie? Ludo. Ludo de zwans. Ah, ja, dokter Ludo de Zwans, ja. Juist. Waar wij hoogst waarschijnlijk dat bungalowtje voor gaan bouwen. Nou, daar had ik de dame dan wel even mee te pakken, hoor. Met dat de, de, toontje van me. Ja. Die was helemaal nergens meer. Ik denk, nou, die komt vandaag haar kantoortje niet meer uit, ja. Maar dat kwam ze wel. Ja, allicht. Hoezo allicht? Nou, zo'n meisje assisteert. Jawel, jawel, die assisteert, ja. Dat is dan wel een heel duur woord... ...voor het bevredigen van een zeer ongezonde nieuwsgierigheid, hoor. Dat wel, voei, voei zegt. <laughs> Wat een situatie. Kleed u zich maar even uit. Ludo aan het woord. Wat moet ik, nietwaar, ik doe het maar. Colbert, pantalon, onderkledij, alles schoon. <laughs> ja, ja. Doe weer, hè, denkt aan alles... Tante Lien dus, mevrouw. Ook de hoed af, uiteraard. En wij bespaar je de rest. Ik ben net klaar, zeg. Wat hoor ik? De deur. Die meid. Dus ik... Rustig even wachten. Ik denk, die gaat wel weer. Maar nee, zeker niet. Om de blikskater niet. Die gaat niet meer. Zij blijft... Ja, wat een onzin nou, zeg. Die meisjes zijn toch overal aan gewend. Die zien de gekste dingen. Pardon. Ach, wel ja. Die kijken nergens meer van op, zeg. Die zien je genees. Nee, <lacht> zo oh, nou. Die indruk heb ik dan niet gehad, zeg. Dat ze genees zien. Die indruk heb ik zeer misschien niet gehad. Grote, grote, zeg. Ik denk. Ik dat ik dood was. En, en neem dan even Ludo zelf. Ludo de Zand zelf. Oh, ook fijn. Ik sta daar niet waar. Niet op mijn gemak, wachten maar, tot die mij hem smeert. Kan je denken, zeg, tot hij, tot hij, Ludo dan, minuut of vijf nadien. Hoe ver staat het ermee, Oh. Ik zeg, ik ben klaar. Hij zegt, nou, waar wacht je dan op? Dus ik zeg, nog om een voorzichtige hint te geven, is het de bedoeling dat de juffrouw erbij blijft? Zegt die meid, dat nest, met haar bakkersjas. Zegt met dat stemmetje zegt ze. Oh, heb je er bezwaar tegen, meneer Wiels? <lacht> nou kijk, dat moet je nou niet tegen een Wiels zeggen, hè. En meteen, ja, zeg ik. Wat dacht je? Met alles tegelijk. Borst vooruit, buik in, naar vermogen. Even de spieren laten rollen. En, huppakee, zeg. Met alles tegelijk, hoor. Benieuwd naar een blote biels. Voilà, dan. Een knappe meid als je het mooi eraf kijkt. Aha. Ja, en wat zei ze? Die vraagt dat wel, zeg. Dat is vals, hoor. Die zei niks. Kijken ja, zeggen nee. En geen spier, zegt verder geen spier. Maar dat is heel raar, weet je dat? Zo'n meid die naar je kijkt zonder een spier wel te verstaan. Dat is heel onprettig als man zijnde, en die meid maar kijken, hè, met die kille visogen en, en wat doet Ludo? <lacht> ja, die gaat waarachtig gezellig potje mee zitten kijken. <lacht> nou ja, en die zegt dan na schatting drie uur zwijgend loeren iets zachtzinnigs van, Grote goede oog. Oog, het spijt me dat ik het zeggen moet. Maar wat laat jij de zaak verslonzen. Nee. Ja, ja, mijn vriend Ludo, Ludo de Zwans, ja. ja een arts, benen. Dat is dan zeker zijn opvatting van het medisch beroepsgeheim. Ja, en zij? Die? Die glimlachte stille tevreden, jawel. En die wendde vervolgens het fraaie hoofdje naar Ludo... ...en stelde hem professioneel vast de vraag aan hem... ...met professioneel stemmetje dan, ja, ja. bedoel ik, hè... Ja. ...stelde ze hem de vraag... ...wat heeft hij aan zijn voeten? Hij, derde persoon enkelvoud... ...wat heeft hij aan zijn voeten? Alsof het meest opvallende aan een nakende zijn voeten zijn ze. Ja, maar wat had je dan aan je voeten? Goeie vraag. Ja, hij ook kijken, hè, Ludo. Ludo dan ook kijken naar mijn voeten... ...bezorgde blik krijgen en me vragen... ...sja, wat heb jij aan de voeten? Hm. Ik zeg, wat heb ik aan mijn voeten? Niks! Ik heb niks aan mijn voeten! Want wat zou ik aan mijn voeten moeten hebben? Ja, ja. wat zei die? Meneer zei niks, meneer was zo vrij zich in zwijgen te hullen... ...en meneer keek eens naar de juffrouw... ...en de juffrouw keek eens terug... ...en men wisselde een licht wenkbrauw uit... ...in de zin van, nou ja... Zolang hij loopt, loopt hij. Nou ja, hij is natuurlijk niet aan het genezen, hij is aan het keuren. Keuren, is dat keuren? Dat is afbreken, dat is afbrekende kritiek leveren. Dat is een achter het medische nieuwsmentaliteit. Ik heb een body van je welste, dat weten jullie. Nou ja, ik bedoel goed, dat weet je niet, maar dat is zo. Ik heb een body, ik heb een body van je welste. Net vijftig, ik kan nog van alles. Nee, dat is heel beschamende belegenis hoor, zoiets. Wat ze met je doen, om dan maar te zwijgen wat je zelf moet doen, zeg. Ik zal niet in detail treden, maar wat je zelf moet doen, zeg. Aan publiek, vrijwel aan publiek. En dan dat oneerbiedige gedoe daarmee. Maak er maar weer eens tien diepe kniebuigingen voor de veranderingen, bloot en wel. Met mijn figuur, zeg, heigen geen gebrek. En rang, dat koude luisterding op je verhitte lijf. Ik kon wel gillen, zeg. En dan zegt meneer Koeltjes iets van: hé, uh, hey, wat hoor ik nou toch? Ik zeg nou, dat is Afro's televisie. Dat is wel objectief. Hij zegt: luister dan zelf eens. Maar dat is gek, hè. Wat een mens intern aan geluid weet op te brengen. Of ik de dop van een fluitketel had ingeslikt, hè. Heel merkwaardig wat er in een beschaafd mens ongezien aan primitieve geluidshinder omgaat. En die meid maar kijken. En heeft hij je reflexen nog gemeten? Dat is best mogelijk, dat is volstrekt niet uitgesloten. Dat hou je onmogelijk bij allemaal. Rang. dan begint er weer een met zijn volle knokkel op je rug in te rammen. Ik zeg, zou je niet liever gewoon volk roepen? Maar nee, zuchten graag. Ik zeg, ja, straks dan, want je hebt nou net even mijn asem weggeslagen. Ja. En rat, daar haalt die juffrouw dan alweer heel even een vlijmscherpe naald over je voetzool. Ik vloog te net door het beschot, zeg. Ik denk, ik begin erachter te geloven dat ik in de klauwen van de BVD terecht ben gekomen. Ja. Ik had er nog niet gedacht, of... Kwabberen, ben! Ja, ja kwabberen, ben! Ja. Daar geeft meneer met zijn hamer een klap op mijn voetbalknie. Ik dacht dat dood ging. Zeg, dat is nou het kijken naar je reflexen. Och ja? Hé. Hey. Nou, dan hebben we twee naar een hele vreemde reflex gekeken, hoor. Want heus dat ik hem zijn eigen stethoscoop om zijn oren geslagen heb. Ja, ja, ja. ja. En, die, en die meid, die meid, zeg. Die heb ik met haar eigen naald even een prik gegeven van... Heisa, ja. Uh, ja. En nog wel te bestemper plaats, als je begrijpt wat ik bedoel. En rats met kledij van achter het gordijn gegrepen, hoed op en zo door de wachtkamer het toilet ingeschoven zijn. Ja, moet voor de volgende patiënt een merkwaardige gewaarwording geweest zijn. Ja. Je zal er wel een soort spoedbehandeling in gezien hebben. Ja. En hoe is het afgelopen? Nou, ik ben nog even teruggegaan vanzelf. De haalong laten liggen, ja. Weer door de wachtkamer. Dus weer een minder punctuele indruk gemaakt bij die wachtende dame. En de zaak even tot iets redelijke proporties teruggebracht. Ik zeg, kijk, dat jij zo nu en dan een vergissing maakt... het verschil niet meer zit tussen een vondspatiënt en een mens... Allah, kan de best overkomen. Maar neem mij dan niet kwalijk dat ik dat dan even in alle vriendschap scherp corrigeer, ja? En dat vond hij wel redelijk. Nou ja, het blijft een wat gedwongen zweer natuurlijk, hè? En daarom heb ik neef Eve dan ook meteen even een telefonisch opdracht gegeven. Te haar een aardigheidje te doen toekomen, Vera. Ludo's vrouw, de vrouw van dokter Ludo, dus, want. ter wille van de intermenselijke betrekkingen, uiteraard, daar, daar hecht ik altijd bijzonder veel waarde aan, dat die niet geschaad worden. De intermenselijke relaties. Daar heb ik graag een geschenkszending van pakweg 150 ballen voor over. Ja, ja, ja. Maar voor een goede intermenselijke harmonie. Plus een leuke bouwopdracht. Huh? Ja, allicht. Ja, niks voor niks. Zakelijk blijven, zeg. Tuurlijk, ik ben geen filantropische instelling. Nee, zeg maar als ik het even weten mag. Waar was het eigenlijk voor die keuring? Waarvoor, <laughs> jawel? Waarvoor? Dat was... Morgen, chef. Uh. Morgen, juffrouw Terhelle. Mm. Morgen, chef. Morgen, te hellen. Of de neusbloed. Nou, daarvoor, hoor. hellen, Voor die... Die keuring. Voor die. Onze gevleugelde vriendje, zo gezegd. Begrijp ik dat u al opgeweest bent voor de keuring, chef? Kijk, kijk, kijk. Ik wou dat je die snelheid van begrip wat eerder had opgebracht, zeg? Ja, chef. Uh, wanneer bedoelt u, chef? Ja, chef. Wanneer bedoelt u chef nou? Toen we daar met z'n drieën bij die pil. <güls> voel je dat, Paul? Bij die pil. zijn die we bungelootjes aan te bepraten, Paul. Toen. Ja, stel je die even voor te helpen hier. Kijk maar eens aan, zoals ik hier zit, schatten. He, op het uiterlijk dan. He, als je me niet kent, wat voor hobby geef jij mij dan? Op mijn uiterlijk, wat voor liefhebberij? Nou, uh, eten. <lacht> nou, hier, eten. Bijvoorbeeld, Paul, hoor je eten. Dat komt de mensen beter bij. Ter helle nog even. Nog even, Paul, let op. Ter helle, nou noem ik willekeurig een andere tak van sport. Zeg, zweefvliegen. Ja, nou, zoals ik hier zit, op mijn uiterlijk... Zweefvliegen, ik. Zweefvliegen? <laughs> ja. Nou, nee. Nou, nee, voilà. Nee, dat zal toch wel aan de maximum gebonden zijn? <laughs> <hijen> Natuurlijk, hè. Onzin, Nee, maar... Ik ben dat toch gewoon de man, niet na, nou, toch niet het type, het karakter... om daar in mijn spaarzame vrije tijd een beetje zorgeloos in mijn dure kinderspeelgoed... boven die lamp hei te gaan hangen klapwieken, als een zoemende tor. Ja, maar chef, zodra het er sprake kwam, deed u zo enthousiast. Ik deed niet enthousiast, Paul. Ik deed zaken, Paul. Dat verschil schijnen jullie nooit te leren, Paul. Als jij zo stom bent om het gesprek op dat enge zweverige vlieg te brengen... En als mij dan blijkt dat Ludo, hè ja, en jij en even even in dezelfde waanzinclub zitten, dan ga ik dat stupide zwermerssfeertje niet zitten bederven, Pol. Oh, dus die geestdrift van u die was geveinst, chef? Dat was geen feinzen, Pol. Feinzen is toch iets minder waardes, Pol? En ik zit daarentegen zaken te doen. En dat, je, dat, is, dat is jezelf wegcijferen, man. Dat is dienen. Bereid zijn offers te brengen, te slikken, te lijden, Pol. Dat is iets heel anders dan veinzen, Pol. Verschrikkelijk, chef. Juist. Te bedenken dat ik het had kunnen weten, chef. Ha, ha, ha. Want ik herinner me dat ik op zeker moment iets van doodsangst in uw ogen zag, chef. Oh, ja. Maar ik denk dat kan niet. Of was dat misschien ook geveinsd, chef? Ik bedoel een kwestie van wegcijferen... dienstbaar maken aanoffers en zo. Neem me niet kwalijk, chef. Ik zeg heel erg dingen, geloof ik, chef. Daar ben je de, meen, de taal, bon. ja, ja, maar dat was trouwens later, man. Dat was toen mijn fijne nee, Eef... toen die zo nodig moest zeggen... Maar... Hoi! Hoi! Ja, wel, een vliegende biels heeft altijd wat. Ons... ons eigen kamikaze piloot zeg. ja... Zoals hij altijd zei kamikaze piloot. Ja, die zo rode hard moest gaan zitten kraaien van... Nou, dan nou moet jij toch zeker ook met gaan vliegen, al, hè? Oh, bij die dokter, ja. Ja, kijk, in elke ziel schuilt het verlangen naar het onmogelijke, niet? En ja. ik wou dat wel eens zien. En, uh, en jij doet zo enthousiast... Jawel, hier wordt ik dan zo moe van, jongens... Neef even, hoe vaak moet oom al het nog zeggen, joh? He? Oom deed niet enthousiast, om deed zaken. Om zaken te verkopen, oom maakte zich ondergeschikt aan. Ja, juist, ja, ja, weet je wat? Vertel mij wat. Maar mag men iemand daarbij dan niet de helft de hand bieden? Bij dat verkopen. Ja, ja. Maar ik dacht wel dat jij een lichte hartaanval kreeg, hoor, toen ik dat zei, eigenlijk wel. Oh, dan, dan, dan was dat dat moment van die doodsangst chef. Nee, dat was niet het moment van doodsangstpol. Nee, chef. Een wils kent geen doodzangsbol. Nee, chef. Nee, chef. Nee, weet wat jij... Een wiel zijn dood, is belachelijk. Oh, waanzin. Zeg. Voilà, dat kennen wij niet, Nee, weet. Wij niet. Vandaar Weef. dan ook dat ik eigenlijk niet begreep waarom jij zo dreef. Ba <lacht> ik dreef? Jij was kledder. <lacht> jij dreef en jij zei om de andere zin... Oh, de hemel bewaren me. Oh, de, oh de beware me. op het veld. Op het veld. Eenmaal op het veld. ja. Het was me dan nogal niet stervens heet, zeg. Nou, uh, Biels is niet van steen en Wiels ziet nog wel gevaar, hoor. En het blijft een riskant gedoe, nietwaar, in dat triplex spul. Met mijn postuur, goede vijftiger moet je rekenen, alles erop in de ram. Ja, je moet jullie niet nemen, jullie blaasje omhoog. Maar ik sta daar even voor de verantwoordelijkheid... 100 kilo een passagier in mijn eentje naar boven te sleuren. Tegen de wet van de traagheid in. Zeg, je wilt toch niet zeggen dat je echt gevlogen hebt? Ja, ik moest toch wel. Dat zijn toch al van die moeilijke mensen? Die twee, de zwansjes? De zwansjes zijn in en in moeilijk. Van die principieeltjes... Niet roken, niet drinken, geen vlees. Ja, denk even hey in, geen vlees. Maar wel zweefvliegen. En ik denk, nou, dat dan maar. Niet roken, niet drinken, geen vlees. Zeg ik, geen vlees. Nou, dan kan ik me wel opbergen, zeg. Om van mijn borrel en mijn sigaar maar te zwijgen. Je primaire levensbehoefte, notabene onmogelijk, hoor. Schiet me dan maar meteen neer. Dat ik denk. Dan dat maar, de lucht in maar. Kun je nog vliegen, vlieg daarmee. Vallen we dood, dan vallen we dood. Per sigaren je, je borrel opgeven, dat is onmogelijk nog immoreeler, niet? En ging het? Nou, maar net hoor, Lien. Ja. Ik dacht dat die kist nooit van de grond kwam. Ja, ja. ja en die en lol, zeg. Ja, ja over genant gesproken, zeg. Alleen op de entree, zeg, op het veld... ...dat Paul hiermee even brutaal gaat staan commanderen... ...van haal jij het lijntje even op, boy? Ja, daar moet u even aan wennen hoor, chef. Ja. Als je als instructeur zo'n stelletje van die razend enthousiaste jonge lui... ...onder je verantwoording hebt... ...dan moet wel even duidelijk blijken wie de baas is. Ja, dat is een kwestie ja. van discipline. En laat je dat maar even verslappen... ...dan maken ze daarboven... Daarboven, ja. daar maken ze brokken, chef. Ja, ik ben vijftig, hoor, Bol. Bol vij zeg en schrijven vijftig ben ik, hoor. Ik ben geen jonge lui meer, hoor, jongen. En als ik daar dan in die was hitte... een paar kilometer door dat manshoze hoge gras... naar die ellendige kamer moet lopen zoeken... Dat is na een half uur mijn enthousiasme nog nauwelijks razen te noemen. Raar, hè? Om ook. ik wees je nog. Hij wees me nog, ja. Staat er aan het andere eind van dat wezenloze veld iemand als een gek te zwaaien. Ik denk zeker een seintje dat er weer zo'n bordpapieren raamte naar beneden komt. Duiken maar. Plat op mijn hete buik in de brandnetels. En dan maar weer verder zouden. En toen ik dat touw eindelijk gevonden had... Toen wist ik geen eens meer waar ik was, zo'n eind zeg. Ik denk, ik zal ook maar eens zwaaien. Misschien let er nog iemand op me. Dus zwaaien maar en roepen van... Hallo, ik heb dat. Wat doet neef Eef? Aan de andere kant van het veld... ik met dat koppelding van die kabel in mijn hand moet je rekenen. Nou ja, ik dacht dat ik het startzijn kreeg. Ja, begrijp je te hellen? Nee. Meneer zet de lier in werking... Meneer ziet de wanhoop van een verdwaald wandelaar aan voor een start zijn. Ja, even. even joh, dat was even niet de spirit, hè? Even niet van wat ik altijd zeg: kien-kien, keen, spits, scherp, attent. Even niet van. Got it, Chief Roger, over en out, hè? Ja, ja, ja, ja, Sorry, uh, Paul, sorry. Maar ja, de lier kan niet altijd gespannen zijn, hè? Nee, nee, maar dat was mijn entree, zeg. Net al dan de zwansjes. Broodnuchter, wat wil je? Geen vlees, niet roken, niet drinken. Hoe haalt het mensen dit ze malle knar? Als die daar net in de auto het veld komen oprijden, zeg. En die zien daar dan vlak voor hun bleke gele geheel onthoudersneus... een zwaar gebouwde godslaster in de vijftiger... met een snelheid van ongeveer 120 kilometer per uur... op zijn buik door de sleuren. Dat zal je aannemen maar wees, hoor. Ja, maar waarom liet je dat niet los? Hoe bedoel je? Nou, je zat er toch niet aan vast? Je kan het toch loslaten? Oh ja, oh ja, toch <laughs> En dat is toch wel even een heel klein misverstandje, hoor. Loslaten. Een Biels, iets loslaten. Waarvoor hij een half uur in de zit ...doordat aalang aalang heeft moeten sjouwen. Nee, hoor. Wat hij Biels eenmaal in de vingers heeft... Knap! Als je het eruit kan krijgen, laat ik je dat vertellen. Ik wist niet wat ik zag, zeg. Ik denk, die rotjongens hebben er zeker voor de lol een zak aardappels aangehaald. Een zak aardappels, ja. Er ziet iemand een familielid naderen, een zak aardappels. Nou ja, veel aerodynamisch talent zal er aan jou niet verloren gaan. Jij kwam nog geen centimeter van de grond, zeg. Nee, behalve toen ik dat konijnenhok raakte, zeg. Ik denk, nou breek ik alles. En toen moest ik natuurlijk wel loslaten. Ja, maar dat is ons aanvliegbaken, chef. Daar vliegen wij op aan, begrijpt u? Huh? Uh, maar dat krijgt u verderop in de cursus nog wel, dus dat mag u oh. nog wel even vergeten. Ja, nee, maar dat vergeet ik niet hoor, Pol. En daar heb ik dan waarschijnlijk je malle cursus niet eens voor nodig. Want ik verzeker je dat ik er ook zo al aardig op aangevlogen ben. Grote grote, met een klap zeg. Ik wist geen eens meer waar ik was, alweer niet. Ik was gewoon. Ik was gewoon even. Alles kwijt. Ja, u, u kwam ook al zo merkwaardig vrolijk terug, huppelen, chef. En de meeste mensen die voor het eerst in onze twee zitten als passagier meegaan... ...die zijn altijd toch een beetje gespannen, hè? Maar u had opeens zoiets heerlijk zorgeloos. Ja. Ik had geen benulpoel. <lacht> ik was zonder benul. <lacht> ik was mezelf... Ik was zonder benul. Ja. Ik dacht dat ik in de ambulance stapte. <lacht> Ik denk, met tien minuten leg ik op de operatietafel, ik heb het gehaald. Oh, ja. vandaar dat u steeds zo vrolijk riep van... ...kan je niet harder, chauffeur, kan je niet harder? En ik wil lachen natuurlijk. Ja, ja, ja, en, nou, en daar begon ik nou weer een beetje van tot de positieve te komen natuurlijk. Ik denk, wat, wat zit die kerel nou toch te schateren steeds... Zo'n geinige job lijkt het me nou toch ook niet. Ja, en, en toen werd u opeens spierwit. Ja, ja al, al licht. Oh, al licht. Als je daar in je ziekenwagen over het veld meent te razen... en opeens zakt de horizon uit je beeld... en je ziet alleen nog drie meeuwen en een pond wolken... ik verzeker dat je je daar onmiddellijk het zinnetje... tijdens het vervoer naar het ziekenhuis herinnert, zeg... En ik kijk uit het raampje naast me en jawel hoor, daar gleed het goede leven onder me weg. Ja, en, en wat u toen deed, chef, verschrikkelijk. Wat deed u dan? Ja, meneer Piels, die maakte de belt los. Die gaat staan. staan. Staan? Ik knal met mijn knar tegen het plastic dak, zal je bedoelen. Ja, en het plastic dak is bij Boeriapi door het dak geslagen. Een koe kreeg een shock. Ja, ja, daar begon ik toen weer net bij te komen dan, hè, van stoten met het hoofd, neem ik aan, hè of van de loeiende wind ineens op mijn kop. Net als ik uit wil stappen... zie ik daar Paul hier naast me zitten. Ja, wat, wat, wat ik een moeite had, die kist, recht te houden, shit. Ja, en maar aan mijn broek trekken, hij, zegt, En maar roepen, ga zitten... terwijl ik net even sta te genieten van het feit dat ik nog leef. Frisse lucht inademen. Bijzonder prettige sensatie, hoor. En toen is alles dus goed gegaan. Wat denk jij? Dat dacht ik trouwens ook. Maar toen moest meneer hier weer even nodig... Meneer moest weer zo nodig. Neef, Eef, in de bocht. Stel je even voor. Ik sta er even lekker uit te waaien. Mooi uitzicht. Wuiven naar de vegetarische zwantjes beneden. Ik kijk toevallig omhoog. Komt er zo'n zondagsvlieger recht op me af. Zo'n soort zelfmoordpiloot. Dat was mijn neef. Komt in duikvlucht als een raket op een pol en mij af. Ah, man, ik zat nog duizend voet boven je. Hoeveel? Dikke duizend voet. Nou, dan heb jij verdraaid kleine voetjes als je vliegt. Jij <lacht> zit boven op mijn lip. Als ik niet had ingegrepen, heus, hoor, dan hadden wij hier nu niet meer gezeten, Paul. Nou, eerlijk gezegd dacht ik op dat moment wel dat u niet helemaal meer verantwoordelijk was voor uw daden, hoor, chef. U, u, u grijpt me daar stuurknuppels, zeg. zegt ja. u, u prikt die kist loodrecht naar beneden. Nee, toen dacht ik echt even dat het bekeken was, hoor. Jij dacht helemaal niks, Paul. Nee, jongen, jij raakte helemaal van de kook. Jij wist niks beters te verzinnen dan de man die je zojuist je leven had gerekt, gerekt met, met, een, met een lompe vuist finaal nog oud te slaan. Zo. Hoe was het met jou gesteld, Paul. Ja, dat was het enige wat ik kon doen, chef. Ik denk het enige wat ik nog kan doen... is die wilde man buiten westen timmeren. En het moest met één klap raak zijn, chef. Dat was het dan ook. Had ik nog geluk. Wat een mens van niet zijn geluk kan noemen, hè. Dan lag ik weer voor oud vuil. Ja, we zaten we op nog geen 30 voet, zeg. En krijg ik die kist waarachtig nog recht. Ja, hoor. Voet en kist. En noem maar op, waanzinnig jargon. Termiet. Ook zo'n merkwaardige gewoonte. Hoorde je er maar spreken... Hé, hey, mooie droge termiet. En dan keken ze naar boven. Dat hou je toch niet voor mogelijk, hè? Mooie droge termiet en dan in de lucht gluren. Ik denk zeker, de komt een koppelvliegende mieren over. Thermiek. al hoor. Thermiek, dat zijn uh, stijgwinden. Zeg, zou jij je talen even kunnen... Even, je taal een beetje kunnen kuisen? Oh, maar daar... daar... Stijgwindig. Ja, oh, de jij maar bij je termiet. Swans wij Swans eer omhoog. Oh, maar daar bent u wel aan, hoor, chef. En al die uitdrukkingen, cursus Meteorologie en cursus Aerodynamica bijvoorbeeld. Daar leert u dan onder andere dat een vliegtuig ja. niet met zijn vleugels op de lucht drijft. Dat denken lucht. namelijk de meeste mensen. Ja, dat is een misverstand. Ja, ja. Een vliegtuig hangt namelijk met de bovenkant van zijn vleugels aan de lucht, feitelijk. Ja, zeker. Jazeker, zeker, Jazeker. <lacht> een vliegtuig hangt aan de lucht en hij dikt bij elkaar <lacht> En zeg je dan wat een koe zwemt in het gras? Daar staat hij niet op, hij zwemt erin. Met ook nog zo'n hardnekkig misverstand. <lacht> Die chef. Maar dat, dat, dat komt later wel, hoor, bij de cursus. Ja. Dus u gaat er echt mee door, meneer Beels? Ja, ik zal erachter wel moeten, niet? Ja, ik, zeg, he, tussen de haakjes, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Is dat geschenkje aan Vera Swans, is dat overigens gezorgd? Ja, dat zit, eh, uh, zeven. Uh, ah, waarom? Uh, ja. oh. Goed werk dan weer, hè? Uh, niet te klein, iets gekozen... Niet te tillen. Ja. <laughs> niet te tillen uitstekend. Kom, kom, mensen. Verenigd uh, aan, dat bedrijven is ook zo'n goede morgen. Rinderman. Ah, dag, heerlijkert. Rinderman? Ja, die is er. Ik verbind je even door, kerel. Ja, wat, wat ze niet voor kerel doorgaat tegenwoordig. Dank je. <hazien> Biels hier. Uh, ja, ja, meneer Rinderman. U bent gebeld door mevrouw dokter de zwans, meneer Rinderman. Er is zojuist iets bij haar bezorgd. Ja, ja, dat weet ik niet. Met de complimenten van August, ja. ja maar dat klopt, meneer in de man. dat is namelijk... Dat is een wat, zegt u, meneer in de man. Dat is een half wild... Ik ga even zitten, meneer Indeman. Het is een half wild zwijn, zegt u. Moment, meneer in de man. neef even. Er is bij meneer dokter Ludo de Swans een half wild zwijn of een wild zwijn bezorgd. Ja, dat zegt ik. Niet te tillen. Oh, juist. Het is niet te tillen, meneer in de man. Nee, hoog grote gode. Nee, even... Bij die vegetariërs, een wild halfwild zwijn. En ik had je nooit een over het hart gewerkt dat er iets vegetarisch moest wezen, of niet soms. Nou ja, volgens mij leeft een half wild zwijn volstrekt vegetarisch. Oh, juist op zo'n manier. Ja, meneer de man, het misverstand is opgehelderd hoor. Het blijkt namelijk juist dat een halfwild half zwijn inderdaad vegetarisch. Dat maakt iets uit, zegt u. Nee, natuurlijk niet. Dat is aan u. Ik bedoel, dat is verschrikkelijk, Ik zou prachtig blijven. Thank you.